Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Defensieonderzoek dood van militair. Griekse betogers, slaags met de politie en voetbalclub RBC houdt op te bestaan. Vandaag bewolkt, buien, maar wel zacht. Het wordt 20 graden aan zee en 22 tot 24 graden in het binnenland. Vanavond is het droog, morgen weer bewolkt en buien met onweer en windstoten. Het wordt morgen 18 graden aan zee en 20 in het binnenland. Defensie doet onderzoek naar de doodsoorzaak van de militair... die gisteren in een ziekenhuis in Maastricht overleed. Man van 20 werd vorige week woensdag na een militaire oefening... bij de luchtmobiele brigade onwel. luitenant kolonel Mike Bos van de Landmacht vertelt wat er gebeurd is. Hij moest een, een, een militair parcours uh, doorlopen. En zo'n parcours bestaat uit verschillende, verschillende onderdelen. Waaronder verdediger hij een uh, van is. Uh, hij heeft dat parcours gewoon doorlopen. Maar anderhalf uur na het afleggen van dat parcours is hij onwel geworden. Hij is daar direct uh, bekeken door een uh, verpleegkundige. Uh, tijdens dat onderzoek is die uh, gevallen en direct daarna afgevoerd met de ambulance naar het ziekenhuis. En uh, Bos bevestigt dat er tijdens die zelfverdedigingstraining klappen vallen. Ja, inderdaad. En, uh, een onderdeel van, uh, van deze opleiding... Uh, bestaat natuurlijk het opbouwen van mentale en fysieke weerbaarheid. Uh, daarbij gaan de militairen door dat, uh, door dat parcours heen. Dat uh, doen ze allemaal heel goed voorbereid. Ze dragen daarbij een hoofdbescherming en een bid. Uh, er loopt een instructeur mee. Er is een sportinstructeur aanwezig... Er worden klappen uitgedeeld en er uh, worden klappen ge uh, ge gegeven en ontvangen. Dat is, uh, dat is uh, het onderdeel uh, van dat mentaal en fysieke weerbaarheidsprogramma. Uh, uh, toch nooit eerder problemen gehad. En dit is echt voor ons de eerste keer dat we hiermee geconfronteerd worden. En dat vinden we inderdaad uh, heel, heel, heel erg vervelend. Dat is de lezing van de Landmacht. Uh, Wim van den is van de militaire vakbond AFNP. Goedemiddag. Goedemiddag. U vertrouwt die zaak niet? Nou, wij werden gistermiddag bij de AVP geïnformeerd met een anoniem telefoontje dat er tijdens de vakopleiding officieren bij de Militaire tijdens een militair parcours een militair zoveel klappen had opgelopen dat hij als gevolg daarvan zeg maar, in coma was geraakt en, en dreigde ook te overlijden. Uh, wij hebben dat uiteraard direct geverifieerd uh, bij Defensie. Die uh, heeft laten later weten inderdaad dat de situatie van de Militair buitengewoon ernstig was. Zonder overigens op details de in te gaan. En heeft ons uh, op een later moment bericht dat de Militair helaas was overleden. Uh, dat het inderdaad uh, tijdens het militaire uh, parcours uh, een zich had uh, voorgedaan. En uh, in ieder geval uh, de melding die wij kregen, de anime melding, was dat Defensie het binnenkamers wilde houden. En dat was voor ons in ieder geval aanleiding. Om in ieder geval daar aandacht voor te vragen. Want wij weten natuurlijk dat er risico's zijn. Maar wij vinden wel op het moment dat er incidenten plaatsvinden. Dat dat natuurlijk uiteraard moet worden uitgezocht. En voor ons was het ook niet de eerste melding die wij kregen. van het feit dat mensen tijdens zo'n circuit. soms zo behoorlijk schade kunnen raken. Dus vandaar dat wij ja, hier aandacht voor hebben gevraagd. En hoe gaat dat dan, dat klappen krijgen? Want een beetje douwen met een sportinstructuur, ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja goed, het gaat natuurlijk om, dat weet iedereen hè, natuurlijk. Want bij natuurlijk uh, is dat even zo. Dan kun je natuurlijk klappen opvangen. Uh, maar net zoals bij een bochtwedstrijd natuurlijk. Als je te veel klappen krijgt, dan grijpt de scheidsrechter in. Uh, dan moet je voorkomen dat mensen uh, ja, in feite zodanig les van oplopen... dat daar uh, ernstige gevolgen kunnen optreden. En wat wij graag onderzocht willen zien natuurlijk... is dat de feiten en omstandigheden uh, waaronder dit heeft plaats kunnen vinden. Want uh, ja, op zich natuurlijk uh, het logisch dat tijdens zo'n uh, uh, opleiding... Natuurlijk mensen weerbaar worden gemaakt, maar het mag natuurlijk nood leiden tot uh, gewond raken of uh, erg in die gevallen overlijden. Ja, gewond raken is vaker gebeurd. U heeft meer van die gevallen gehoord? Nou ja, gewond raken heb je natuurlijk in verschillende gradaties, maar uh, wij hebben kaderleden gehad die zich uh, meerdere malen hebben geuit uh, met zorgen over dit aspect van de opleiding. Met name dat mensen zonder blond en blauw uh, geslagen werden uh, in dat traject van de opleiding. En uh, dat is natuurlijk, uh, natuurlijk kun je klap krijgen, dus, uh, dat is normaal tijdens zo'n uh, opleiding. Maar het moet voorkomen dat er ernstig lessen optreden. En natuurlijk, uiteraard, moet je dan tijdig ingrijpen. Ja, en Defensie wilde dat binnen kamers houden, hoorde ik u ook nog zeggen. Hebben we geen tijd meer voor. Horen we vast nog meer van Wim van den Burg van de militaire vakbond AFNP. Voor de zoveelste keer is het openbare leven in Griekenland platgelegd door massale stakingen. En er wordt voor het parlementsgebouw gedemonstreerd tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Die moeten worden doorgevoerd, wil Griekenland nieuwe leningen krijgen van de EU en het IMF. Connie Keesen is voor het parlementsgebouw onze correspondent. Connie, hoe is de stemming daar? Nou, er zijn tienduizenden uh, mensen op straat. Het is uh, moeilijk om een, om een schatting te geven uh, van jong tot oud. Uh, en vele staan er al uh, vanaf uh, vanochtend uh, en de afgelopen drie weken uh, voor het parlement. En uh, ja, die beweging, beweging heeft zich nu vermengd met demonstranten van de ambtenarenbonden en de algemene vakbond die nog steeds door de straten trekken. Uh, ik denk dat het wel een van de meest massale protestacties is van de afgelopen jaren. Heel veel demonstranten daar, dus gaat het parlement eigenlijk stemmen uh, over die bezuinigingsplannen? Nee, vandaag nog niet. Uh, vandaag wordt uh, eigenlijk vooroverleg uh, gehouden. Uh, dat betekent dat een, uh, een, een Kamercommissie zich over de bezuinigingsvoorstellen gaat buigen. Dat gebeurt dan volgende week nog een keer. En dan pas op 28 juni komt het wetsvoorstel in het volledige parlement, uh, waar dan over gestemd moet worden. Waar komen die bezuinigingsronden, waar komt dat nu op neer... Waar, waar dus vandaag over gepraat wordt in het vooroverleg? Ja, het zijn uh, nieuwe bezuinigingen voor de komende vier jaar. Dat is uh, bezuinigingen van 28 miljard euro, waarvan 6 miljard al dit jaar. Nou, dat zijn uh, opnieuw ingrepen in de publieke sector. Dus de ambtenaren kunnen verwachten dat hun lonen nog verder worden gekort... Uh, verder privatiseringen, daar wil uh, Griekenland miljarden mee binnenhalen. Uh, ja, en verder heel veel nieuwe belastingen. En uh, dat betekent dat daarmee uh, ja, met name de middenklasse... hier in Griekenland uh, wordt getroffen. En hoe groot acht je de kans dat die bezuinigingsplannen worden aangenomen? Dat is heel moeilijk te zeggen. Uh, premier Papandreou heeft het moeilijk. Want uh, in zijn fractie, de socialistische fractie... ...bij grote bezwaren. Er is al een parlementslid wat ontslag heeft genomen. Er is een ander die uh, zegt dat hij tegen de bezuinigingsvoorstellen gaat stemmen. En dat zou dan betekenen dat hij nog maar 154 van de... 300 stemmen zou hebben in het parlement. Dat is in principe nog genoeg, maar dat is natuurlijk maar een kleine meerderheid. En wat gaat er nog gebeuren tussen nu met de protesten en 28 juni? Eind van de maand moet het duidelijk worden. Conny Kees, dankjewel. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Amsterdam staat bijna een vijfde van de kantoren leeg. En daarom versoepelt de gemeente de regels voor het ombouwen van kantoren naar woonruimte. Nu schuiven veel vastgoedeigenaren het probleem voor zich uit. Terwijl wethouder van Poelgeest van Amsterdam de lijst woningzoekenden alleen maar ziet groeien. Er zijn veel mensen in Amsterdam die willen er wonen, die willen er werken. Er zijn kunstenaars op zoek naar ateliers. We hebben een tekort aan hotelbedden. Terwijl er wel 1,2 miljoen vierkante meter leeg staat. Verder uh, vertelt het verhaal zich over Leestand ook internationaal rond. Dat is niet goed voor de Amsterdamse regio. Dus we moeten ook laten zien dat we met z'n allen dat probleem aanpakken. Ja. Bent u ervan overtuigd dat die eigenaren dat ook snel willen? Er zijn eigenaren die dat snel willen. Er zijn ook eigenaren die nog steeds geen thuis geven. Ja. Omdat als je een kantoor verandert in woonruimte de waarde daalt. Ja, en dat... De eigenaren die, die, die nu wel in beweging komen, die zijn ook veel meer aanspreekbaar daarop. Daarvan weet je ook wie dat zijn. Um, eigenaren die nog geen thuis geven, dat zijn vaak hele anonieme cv's... waarvan het onduidelijk is wie nou uiteindelijk de eigenaar is. Frank Vellinga praat namens de eigenaren van die leegstaande kantoorcomplexen in Amsterdam met de gemeente. Meneer Vellinga, erkent u uh, de noodzaak ook zo als de wethouder dat doet? Eh, jazeker. Kijk, uh, op dit moment uh, is de kantorenleegstand is al opgelopen tot uh, boven de 15%. Uh, dat is uh, geen gezonde situatie. Die zal in de toekomst nog uh, veel verder oplopen. En dat betekent eigenlijk maar één ding. Is dat er gewoon ingegrepen moet worden in die markt. En uh, dat zal moeten gebeuren door de diverse belanghebbenden. Nou ja, woningzoekenden zitten vooral ook in de hoofdstad te schreeuwen om ruimte natuurlijk. Dus ik zou zeggen zo snel mogelijk ombouwen naar woonruimte. Ja, dat, dat zou je zeggen. En uh, dat, dat zou ook een, een, een logische uh, verklaring zijn om die leegstand in te vullen. Echter, uh, het, zijn, het is al een proces wat wat langer duurt. Dat heeft ook met regelgeving te maken, uh, bestemmingswijzigingen, et cetera. Uh, een kantoorgebouw midden in een kantoorgebied uh, woningen van maken. Nou, daar zullen niet veel mensen willen wonen. Daar, daar, daar vroegen we ook niks aan toe. Nee, aan met de... u echt wel van poolgeesten de wethouder van ja, uh, eigenaren zijn Eigenlijk ook niet helemaal zo enthousiast, omdat er veel minder mee te verdienen valt met die woningen. Dat is zo, maar je moet ook op de lange termijn kijken. Uh, je kan wel zeggen van ik kan nu meer verdienen. Maar uh, beleggers die moeten in de toekomst kijken. En die zullen ook voor de toekomst ook hun beslissingen moeten nemen. En wellicht betekent dat nu alvast voorsorteren op een waardedaling over vijf jaar. Frank Vellinga namens de eigenaren van enkele leegstaande kantoorcomplexen in Amsterdam. En om te voorkomen dat het probleem alleen maar groter wordt... is de nieuwbouw van kantoren in de hoofdstad uitgesteld tot zeker na 2020. Dat is een bijdrage van Edwin van den Berg. De Belastingdienst vermoedt dat er met aangifte inkomstenbelasting voor 75 miljoen euro is gefraudeerd. De betrokkenen hadden gemeld dat ze recht hadden op teruggave, maar staatssecretaris Wekers zei in de Tweede Kamer dat de uitbetaling aan hen is gestopt. Het gaat om de aangifte van 8000 mensen. Ook van nog eens 3000 andere belastingplichtigen wordt de aangifte nader bekeken. Zij hadden eerder valse aangiftes gedaan. Sport. Voetbalclub RBC houdt op te bestaan. De club is failliet verklaard. Maar verwacht werd dat er een doorstart zou komen bij de amateurs. Maar het bestuur van RBC heeft nu besloten... dat de club helemaal ophoudt te bestaan. FC Groningen-verdediger Andreas Granquist verhuist naar het Italiaanse Genua. De Zweed heeft voor vier jaar daar getekend. En Kai Reus keert terug op de fiets. Hij gaat rijden voor de ploeg Team De Rijken. Ke Reus was vijf jaar geleden een grote belofte in het Nederlandse wielrennen... maar hij heeft uh, enorm veel pech gehad. 2007, zwaar gewond geraakt bij een trainingsrit. Maar Reus wil nu volgende week alweer meedoen aan het NK-tijdrijden. En hij hoopt dat de Internationale Wielenbond, de UCI... daar op korte termijn toestemming voor geeft. Dan naar tennis. Op het grastoernooi van Rosmalen speelt tennisser Jesse Houtakaloem... zometeen tegen Xavier Malice. Mark Brasser is uh, degene die daar voor ons toekijkt. Maar uh, Malice is als derde geplaatst, Mark. Dat is een hele moeilijke opdracht voor Houtakaloem. Ja, dat is, uh, dat is zeker een moeilijke opdracht. Het is ook een jongen die al een keer uh, de halve finales van Wimbledon, uh, van Wimbledon haalde. Dat was uh, in 2002, weliswaar okay, een hele tijd geleden. Dan? Maar ja, goed, als we kijken naar de, de resultaten van Malice van vorig jaar. Derde ronde Wimbledon, kwartfinale Queens en een halve finale hier in Den Bosch... Ja, dan geeft dat aan inderdaad dat hij ontzettend goed op, op gras kan spelen. En dat het een, een hele een lastige wedstrijd gaat worden voor Jesse Houthekaloom. Ja, die komt in elk geval in actie. Wie zijn de andere Nederlanders? Nou ja, dat, uh, Robin Haas uh, en natuurlijk de andere Nederlandse man in het hoofdtoernooi... hij speelt tegen Marcos Baghdadis. Ja, en, en, en wat voor die Xavier Malis geldt, dat geldt ook voor Baghdatis, Ook al een keer in de halve finale van Wimbledon. Baghdatis is een speler ja, die, die ook op gras goed uit de voeten kan. Uh, voordeel voor Robin Haase dat hij gisteren in zijn eerste ronde partij... een uitstekende indruk maakte, heel gedreven speelde, goed speelde. Dus dat kan hij meenemen dan naar vandaag naar deze wedstrijd. Voordeeltje ook voor de Nederlander dat hij de laatste ontmoeting... van Marcos Baghdatis gewonnen heeft in, in straight sets. Op hardcourt was dat, niet op gras, maar op hardcourt. Maar goed, dat neem je toch mee naar zo'n wedstrijd. Dus Haase staat er denk ik ietsje beter voor dan, dan Huta Galung. Het is nog wachten trouwens op de Nederlanders. Uh, ja, Huta Galung had eigenlijk al op de baan kunnen staan. 11 uh, uur begon er een vrouwenpartij. Nou, die is nog steeds aan de gang. De Belgische Wiekmaier. De partij heeft ook een hele tijd stilgelegen... omdat die Belgische die Wiekmaier een bal in haar oog kreeg. Ze tegen de Spaanse Paras Antonia. Hmm. Ja, ze zijn nu aan het begin van de derde set. Dus Houta Galung die, uh, moet nog even wachten voordat hij de baan op kan. Oké, okay, jij blijft toe kijken. Mark Brasser, dank je wel. Het is 13 over 1, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Defensie onderzoekt de dood van een militair. Griekse betogers zijn slaagsgeraakt met de politie. En failliete voetbalclub RBC, u hoorde dat, houdt helemaal op te bestaan. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het grootste kasteel van Nederland wordt vandaag heropend. Kasteel De Haar in Haarzuilens is dat eigenlijk een beetje te betalen als je in een kasteel wil wonen tegenwoordig. Deel 3 van het radiodagboek van Ivo Van Hoven, de directeur van toneelgroep Amsterdam. Van Hoven komt oorspronkelijk uit België, maar hij woont alweer een aantal jaren in Nederland en heeft geen enkele moeite gehad om zich aan te passen. Ik woon en werk echt in Amsterdam. Niet alleen werk ik in Amsterdam, maar ik voel ook dat ik hier echt woon. En ik heb niet zoals veel andere Belgen heel veel last gehad met me aan te passen in Amsterdam. En naar half 2 en daarin gaat het weer eens over de steun aan Griekenland en of er nog meer miljarden die kant op moeten. De Europese minister van financiën zijn er nog niet uit. De steun hier begint steeds meer af te brokkelen. Een meerderheid in de Kamer heeft minister Jan Kees de Jager nu op pad gestuurd met de mededeling dat Nederland alleen nog wil bijdragen als ook banken en verzekeraars over de brug komen. Belangrijke landen als Duitsland en Frankrijk steunen dat Nederlandse plan eigenlijk wel.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 Na ruim tien jaar en een renovatie van miljoenen euro's... wordt vandaag het grootste kasteel van Nederland heropend. Kasteel De Haar in Haarzuilens. Misschien was u er wel om er een kijkje te nemen tijdens de Landelijke Kastelendag... of op een van die andere kastelen die hun deuren toen openden. En daar, je vergapert aan al die pracht en praal, denk je... nou, toch wel leuk zo'n kasteeltje. Maar wat kost dat eigenlijk? En daarom vraagt Luntje af... kun je in Nederland tegenwoordig nog in het bezit komen van een eigen kasteel? Ik praat erover met de vrouw die er alles vanaf weet... de directeur van de Nederlandse Kastelenstichting, namelijk Annemieke Wielinga. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel kastelen zijn er eigenlijk nog in Nederland? Uh, dat hangt er vanaf wat u een kasteel noemt. Maar als ik alles bij elkaar noem, kastelen, dus middeleeuwse gebouwen... en de buitenplaatsen van de periode daarna... dan komen we in totaal op een aantal van ongeveer 1200 objecten. Kijk aan, dat zijn er toch best nog wel wat? Ja, dat zijn er ja. heel veel. Ja. En hoeveel daarvan worden er ook beschermd? Uh, het merendeel heeft een gehele of een gedeeltelijke bescherming. Ja. Wat houdt dat in eigenlijk? Waar zit dat verschil in? Uh, nou, je hebt, als je een, een buitenplaats hebt, dan bestaat zo'n buitenplaats uit het hoofdgebouw, uit bijgebouwen, tuinsieraden, uh, tuin, tuin en park zelf. En uh, een buitenplaats, het mooiste is dan dat het in totaliteit, dus het groen en het rood, beschermd is. Ja. En, zijn, en waar... zijn, dat, zijn dat eigenlijk ook allemaal monumenten dan? Ja, of dat maar... zijn dan monumenten, ja. ja. ja. Ja, ja, oké. Okay. Maar het kan dus best zijn dat uh, een, een deel van de buitenplaats, bijvoorbeeld een bijgebouw, dat dermate is veranderd dat de monumentale waarde tot dusdanig een graad is uh, uh, gedaald, ja. dat dat geen monument meer is? Nee. Maar goed, het gaat ons nu om, om echte kastelen, dus ja. zeg maar het hoofdgebouw. Ja. En, en worden die ook allemaal nog bewoond? En niet allemaal meer. Um, we schatten, tenminste naar mijn schatting, is het ongeveer zo'n 250 zijn er bewoond. Uh, bewoond kan ook zijn als een appartementencomplex, hè, zoals kasteel Zoelen in, in de Betuwe. Mm -hmm. um, dat kan. Maar het kan ook door één gezin, een particulier, zijn. Ja, maar dat, dat, zeg maar, dat je echt nog een, een familie hebt die op een kasteel woont, dat komt bijna niet meer voor. Nou, minder dan, dan je zou wensen eigenlijk. <laughs> want, want dat is eigenlijk beter, vindt u? Ja, wij vinden als, als stichting propaganderen we altijd de stelling dat als een kasteel gebruikt wordt en het wordt gewoon netjes bewoond, is dat voor het kasteel het beste. Ja, want wat je natuurlijk veel ziet, is dat de bedrijven daarin springen. En die hebben er ja. ook het geld voor waarschijnlijk. Ja, nou ja, dat is dus een vorm van herbestemming. Nou zijn wij ook sterk voor herbestemming. Als een kasteel leeg staat is alleen maar neergang, dan, wordt, dan gaat het alleen maar verloren. Maar als je er een bedrijf in zet, of het nou een kantoorbedrijf is of een horecabedrijf... dan moeten dus altijd aanpassingen gedaan worden aan het gebouw zelf. En daar moet je dus echt al heel voorzichtig mee zijn. Want voor je het weet ben je een stuk monumentale waarde kwijt. Ja. Um, nu zei u net 1400 kastelen, maar dat zijn er natuurlijk ooit veel meer geweest. 1200. 1200, oh, 1200 kijk ja, nu, ja, goed. Eentje meer of minder. Ja. Goed, nou ja, laten we zeggen, meer, iets meer dan duizend. Het zijn <laughs> ja. er uiteindelijk veel meer geweest. Ja, het zijn er heel veel geweest. Uh, als we het hebben alleen over de Middeleeuwse bouwwerken, dus echt, uh, het, echt, het echte kasteel waar je in kon wonen en in kon verdedigen. Uh, daar doen wij op dit moment een uh, heel groot onderzoek naar, dat loopt al jaren overigens. Maar wij schatten op dit moment dat als je het over de echte kastelen hebt, dat je dan tussen de 2500 en de 300 objecten uh, zit. Ja, ja, ja. Um, ja, nou goed, het, het mag duidelijk zijn, als je daar, want u zegt, ja, het liefst willen wij dat daar gewoon mensen in gaan wonen, maar ja, dat, die kosten zijn toch bijna niet op te brengen. Mm. Lijkt me dat onderhoud van zo'n gebouw is toch enorm? Ja, is enorm. Wat kost dat? kost dat wel niet? Ja, dat hangt natuurlijk van het gebouw zelf af. Hoe groot of hoe klein het is. En wat voor onderhoud je eraan hebt. Onderhoud heb je altijd. Uh, soms komt er ook een grote restauratie bij kijken. Nou, dat kan in de miljoenen lopen. En het onderhoud zelf, ja. Je bent toch gauw, uh, uh, zeg maar, tegen de ton. Uh, als je een beetje een behoorlijk kasteel hebt, uh, tegen de ton per jaar kwijt. Ja, en zijn daar dat nog, veel? nog fondsen en subsidies voor? Om, om nog een beetje dan mee te helpen? Uh, daar zijn nog wel wat fondsen en, en subsidies voor te krijgen. Uh, de overheid heeft... Uh, een stelsel van subsidi subsidieregelingen waar je kunt aanvragen... maar ja, ook daar uh, is de kraan niet meer zo uh, open als, die, uh, als je wel zou willen. Nee. En bovendien, de regelingen zijn... hoewel ze wel steeds bekeken worden op hun, hun, op hun effect... ja, er, er valt er altijd wat over af te dingen, ja, hoe dat ja. in zijn werk gaat. Ja, um, ja we, we hebben eens even rondgekeken op internet. Er staan wel wat kasteeltjes te kopen hier en mm -hmm. daar. Ja. Klopt. Vaak, Klopt. vaak zijn daar prijzige appartementen van gemaakt. Mm -hmm, ja. Ziet u dat mensen dat interessant vinden om daar te gaan ja, wonen? dat vinden ze heel interessant. Het is zelfs zo, dat we hebben uh, ook in ons bestand staan veel kasteelplaatsen. Een, een plek waar dus ooit een kasteel heeft gestaan, nu niet meer. Misschien wel resten uh, in, de, in de grond. En dat, dat zo'n zo terrein wordt dan opgekocht door projectontwikkelaars en dan wordt er geadverteerd met wonen op het kasteel. Mm. Ja, dat slaat ook nergens op. Maar het, het, het idee dat je in de buurt woont van zo'n cultureel erfgoed, dat spreekt veel mensen aan. Ja, ja. En daar hebben mensen ook geld voor over. Ja. Toch, we hebben ook even gebeld met een makelaar die dit soort mm. exclusieve uh, pandenzaken uh, mm. doet. Zeg maar die zegt ook, de eerste vraag van mensen is altijd, wat mogen we mee? Want dan heb je natuurlijk ja. een mooi pand, mm. maar ja, daar mag je natuurlijk lang niet alles mee doen wat nee. je wil. Nee, het is, als het een uh, beschermd monument is, en dan, dat zijn ze dan meestal... Ja, dan uh, moet daar dus een monumentenvergunning voor aangevraagd worden bij de gemeente. En dat kan heel lastig zijn, want dan kunnen mensen... en dat kunnen wij ook als stichting bezwaar tegenaan uh, tekenen. Aha, en dan gaat dat hele feest niet door? Nou, dat hoeft niet. Kijk, de gemeente kan zeggen, uh, uh, we gaan het in de procedure brengen, dat moet sowieso. En als uh, de procedure zover gaat dat je voor de rechter komt en de rechter verklaart, uh, de, de, de mensen die daar zwaar tegen hebben, niet ontvankelijk, ja, dan gaat het mm -hmm. op het hele geval wel door. Maar wat is de laatste keer dat u zei, nou, dat, daar zijn we het echt niet mee eens? Nou, de laatste keer dat ik dat... Nou, er zijn wel meer keren. Maar um, een heel saillant voorbeeld beeld, is... Uh, dat gaat over een kasteelplaats in, in de buurt van Amersfoort. Daar zou een nieuw kasteel opgebouwd worden. Het, het landgoed waar het in lag is vrij groot. Dus wij vonden een nieuw kasteel... Daar, waarmee je dan het landgoed upgrade, prima. Maar niet op de plek van die fundamenten... van een belangwekkend uh, rond kasteel uit de vroege middeleeuwen. Daar hebben we bezwaar tegen aangetekend. En dat hebben we gewonnen. Hmm. En dat deed ons deugd. Ja, dus dat, laten we zeggen, die resten bleven, zodat we dat allemaal ja. nog kunnen zien? De, ja, nou, wat... men kan het niet meer zien, maar ze blijven intact. Uh, voor, ook voor nader onderzoek wellicht. Ja. En Het is, uh, ja, het is een van de, van de grote monumenten. Een van de grote ronde burcht in Nederland in dat tijd. In de 13e eeuw. Uh -huh. En ja, wij vinden niet dat je daar dan aan moet komen. Nee. De aanleiding voor dit gesprek is dat uh, de heropening van kasteel uh, De Haar. Hè, Haar mm -hmm. Zuiders, het grootste kasteel van Nederland. Mm -hmm. 30 miljoen euro heeft dat gekost. Ik mm -hmm. dacht, daar kan je wel 10 kastelen voor neerzetten. Ja. ja, maar het was wel uh, dringend aan restauratie toe. Uh, er waren een aantal bouwkundige problemen. Daar kwamen er bij na de onderzoek nog meer bij. Ja, En daardoor gaat het bedrag omhoog. Maar het is natuurlijk wel een monument van internationale orde. Want uh, op dit moment, zoals je het nu naar kijkt, is het uh, een monument dat opgebouwd is in de eind 19e, begin 20e eeuw. Maar niet veel mensen realiseren zich dat in dat muurwerk, ook nog zichtbaar, veel uh, oude resten te vinden zijn. Ongeveer nou, de helft van het muurwerk is oud. Dus 15e, 14e eeuw. Ja, dan heb je toch over een heel belangwekkend uh, monument, een erfgoed uit de ja. middeleeuwen. Ja. Als dit niet was gebeurd, dan was het op een gegeven moment gewoon ergens ingestort. Ja, ja, nou ja, dan had je inderdaad hele grote problemen gekregen, ook met het interieur. En dat is ook een van de dingen waarvan men ook uh, nu zo langzamerhand beseft dat de historische interieurs, want dat is toch wel goed om te noemen even, dat, dat moet ook beschermd worden. En uh, daar, dat realiseert men zich vaak niet, maar dat zijn dus losse elementen in zo'n huis en die kunnen verkocht. Uh, je kunt er bijnieuw bij zetten, maar als je echt een historisch interieur hebt dat bij zo'n kasteel hoort, wat er historisch mee gegroeid is, dat ja, is ontzettend belangrijk om als historisch document ook zo intact te bewaren. Ja. En dat moet beschermd worden. Ja. Gebeurt gelukkig ook steeds meer hoor. Zee, ik, ik begrijp dat de, de, de familie van die, van die baron, uh, uh, hoe heet die nou ook weer? Uh, Thierry Baron van Zuilen, Zuilen dat ja. die familie in de maand september daar altijd nog uh, ja. terug mag he, naar dat kasteel. Ja. Ja, dan uh, nodigen ze ook vrienden uit. En dan worden daar uh, jachtpartijen gegeven. En uh, Ja, dat is uh, dan de maand uh, september. Dan is het kasteel ook dicht voor het publiek. Dus die, die familie blijft, die adelijke familie... blijft altijd verbonden aan dat kasteel op die manier? Ja, ja. Toch wel dat is apart. toch een mooi gegeven, hè? Ja. Dat is toch mooi. En nu wij al dat belastinggeld erin gestoken hebben... mogen we er gratis naar binnen vanaf nu allemaal? Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik niet, want ja, was dat maar zo. Ah. Maar bij uh, dit soort grote monumenten, museale kastelen... Daar moet uh, toch wel geld bij. Nou, dus dat, dat, moet, dat moet dan inderdaad ja, uh, in het algemene komen. pot. Ja, ja alge inkomsten algemene pot. Nou, u bent er wel trots op zo te horen op dat ja, uh, kastelhuis. Uh, dank zeker. voor de uitleg. Annemieke Wielinga, directeur van de Nederlandse Kastelenstichting. Graag gedaan. Het radio Dagboek. Deze week met. Ivo van Hoven en ik ben uh, directeur van Toneel op Amsterdam... maar eigenlijk ook regisseur bij Toneel op Amsterdam. En deze week, op het einde van de week... gaat er een voorstelling van mijn première in het Holland Festival. Die heet De Russen. En al jaren woont deze Belg in Amsterdam. En aangezien er met Toneelgroep Amsterdam gerepeteerd wordt... in de stad Schouwburg in Amsterdam... kan hij lekker makkelijk met de fiets naar het werk. Oké, okay. we gaan naar de fietsen, met de fiets naar het werk. En uh, het is vandaag een uh, beetje spannende dag. Het is woensdag... En uh, het is de eerste keer dat we terug echt repeteren op het toneel met de acteurs, met alle video, alle muziek erbij. En dat ik voor het eerst de veranderingen die ik gisteren allemaal heb doorgevoerd met de acteurs en die we al wel even textueel gerepeteerd hebben en doorgesproken hebben, dat we die allemaal gaan doen. De eerste keer op de fiets in Amsterdam, dat is voor mij natuurlijk al een tijdje geleden. Dat is ondertussen uh, 1999 toen ik met het Holland Festival werkte. En dat was natuurlijk wel een beetje schrikken. In die zin van. Uh, uh ja, wij noemen nu, ik voel me Amsterdammer ondertussen. Die fietsers noemen, die toeristen met hun, op hun fiets noemen we allemaal duiven. Hè? Ik bedoel, die voor de fiets lopen. En zo voelde ik me toen ook een beetje in de, in de weg fietsend van iedereen. En je moet hier heel assertief zijn. Dat heb ik heel snel geleerd. Ik bedoel, er eh, toekomt ook. ik ben meer Amsterdammer dan de Amsterdammers wat dat betreft, denk ik. Ik heb ook zo natuurlijk een fiets die helemaal met haken en ogen aan elkaar hangt. Die heb ik gekregen als een gazelle. Zo echt een klassieke Hollandse fiets die heb ik gekregen bij mijn afscheid. Bij het Hollandfestival, toen als ik daar artistiek leider was. Maar die heb ik nooit verzorgd, zoals je kunt zien. Men stuurt dat helemaal. Het is gewoon levensgevaar. Ik heb geen licht, maar ik eigenlijk niet zeggen, want het is illegaal. Uh, ja, goed. Uh, het hangt uh, uh, het fiets staat helemaal krom. Ik heb geen bel meer, want die is er ooit door iemand afgerukt geweest. Ja, gewoon zo'n onverzorgd ding. Maar dat is het beste in Amsterdam, want dan wordt die niet gestolen. Hé, hey, hallo. Marlijn. Voor, voor de Belgische radio. Maar waarover gaat het? Oké. Okay. Ja, met Marion regelen. Ja, ja, ja. Prima. Dag. Hé, hey. bye. Ik ben niet een echte telefoonfreak. Ik zie een een. telefoon echt als een, uh, Ik ben niet zo iemand die de hele dag eraan zit te spelen en er spelletjes op doet. En al. Ik, vind, ik zie het als een instrument om bereikbaar te zijn, om afspraken te maken. Maar ik ben niet iemand die even eindeloos, zelfs nu met mijn moeder, aan de telefoon gaat hangen om even helemaal uitgebreid bij te praten. Daar word ik knettergek van. Mijn moeder die, uh, vindt het natuurlijk wel eens minder leuk dat ik uh, uh, niet zo'n telefoonfreak ben. Maar dat is ze zelf, als ze, moet, als ze dat deep down moet toegeven, ook niet echt. Uh, zij houdt ook liever van elkaar live even te zien en uh, we praten elke week uh, bellen we wel eens een keer maar goed uh, uh, ze zou het liever wel eens anders zien maar ze heeft ermee leren leven denk ik ben nu op de fiets op weg naar de stad schouwburg we repeteren in de Rabozaal en ik fiets van mijn huis uit uh, door de jordaan er is natuurlijk ja wat is er fijner dan in amsterdam door de Jordaan fietsen. Elke keer als ik wakker word en je, je ziet de kanaal, je ziet het prachtige licht, want het licht op de kanaaltjes in de Jordaan is het mooiste licht ter wereld. Ja, Dan, dan zelfs bij een grijze dag, want die zijn natuurlijk in Amsterdam, maar vandaag niet. En dan ben je ja, meteen supergelukkig. Ik ga uh, niet zo heel vaak naar België meer. Uh, dat is met de jaren minder en minder geworden. Ik woon, ik woon en werk echt in Amsterdam. Niet alleen werk ik in Amsterdam, maar ik voel ook dat ik hier echt woon. En ik heb niet zoals veel andere Belgen ik heb heel veel last gehad met me aan te passen in Amsterdam. Ik werkte in Nederland voor een lange tijd en ook in Amsterdam bij dat Hollandfestival in de nabe op Amsterdam. Dus ik kende de mentaliteit al wel goed. En voor ons is er, zijn er natuurlijk wel gekke dingen. Hè. Ik zei het gisteren nog tegen Gijs Scholte van Aschat, zeg ik van ja, uh, uh, uh, want zijn vader komt bij mij in de buurt wonen. En zei, ik zei, ja, als je dan eens op bezoek gaat, gewoon spring dan even binnen. Als je licht ziet, kan je. Oh, zei hij. Ik zeg ja, natuurlijk, dat vinden jullie gek. Dat, dat was ik weer even vergeten. Bij ons in België is het heel normaal als je licht ziet dat je aanbelt. En je zegt, hi, heb je even tijd? Ook als je in het cafeetje zit samen. Dan zeg je heel makkelijk, kom bij ons thuis iets eten. Hier is dat, dat soort... Het privé bij Nederlanders en Amsterdammers met name is toch een beetje formeler. Daar maak je afspraken over om bij iemand thuis te komen. Dus dat is nog altijd een beetje wennen. Maar ik mis België niet. Ik mis uh, mijn vrienden ook niet. Want ik heb genoeg contacten met hen. We spelen nog altijd in Vlaanderen. En dan komen ze naar mijn voorstellingen. En dan blijf ik af en toe wel eens een keer op hotel een paar nachtjes langer slapen. Maar het is niet zo dat ik het mis. Het radiodagboek van Ivo van Hoven, gemaakt door Ingrid Koning. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl. Banken en verzekeraars hebben de morele plicht om Griekenland financieel te steunen. Daar gaan we zometeen over doorpraten. Eerst is hier nu Jobboot. Radio 1, het NOS-journaal. De politiebonden maken zich zorgen over de slagkracht van de politie. Er wordt zoveel gegoocheld met cijfers dat de werkelijke problemen onderbelicht blijven, zeggen ze. De bonden willen dat de Algemene Rekenkamer de politie gaat doorlichten om de gegevens over de slagkracht helder te krijgen. Bij het parlement in Athene zijn betogers slaags geraakt met de politie. Betogers gooien met stenen, de politie zet traangas in. Zo'n 20.000 betogers proberen te voorkomen dat de volksvertegenwoordigers naar binnen gaan. Het Griekse parlement begint vandaag met de behandeling van de bezuinigingsplannen. Defensie doet onderzoek naar de doodsoorzaak van de militair... die gisteren in een ziekenhuis in Maastricht overleed. De man van 20 werd vorige week woensdag na een militaire oefening bij de luchtmobiele brigade onwel. Vermoedelijk door een bloeding in het hoofd. De landmacht onderzoekt of er een verband is tussen de dood van de militair en het parcours van de oefening. De langzittende burgemeester van Nederland, Huip Seilmans, van het Gelderse Beuningen, vertrekt. Op 1 april volgend jaar gaat hij met vervroegd pensioen. Zeilmans begon in 1986 als burgemeester in Beuningen. De VVD'er werd vorig jaar nog benoemd voor een nieuwe amps van zes jaar. Maar die zit hij dus niet uit. Na ruim 25 jaar vindt hij het genoeg. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Ja, de Griekse crisis die duurt maar voort. En minister van Financiën, de jager, is er duidelijk over. We gaan met z'n allen opdraaien voor de kosten, dus ook de banken en de verzekeraars. Er moet niet alleen publiek geld, uh, geld van belastingbetalers worden geleend. Maar er moet ook de private sector, zoals banken en verzekeraars, moeten ook onderdeel zijn van de oplossing. Het is een harde eis, het blijft een harde eis. En dat heb ik ook heel duidelijk vandaag in de Tweede Kamer gezegd. En anders zie ik ook geen meerderheid. Dus het is niet alleen het Nederlands kabinet, maar ook de meerderheid van de Tweede Kamer die mij steunt stelt ook deze eis als een harde eis. Zijn banken, verzekeraars en pensioenfondsen aan ons... het volk dus moreel verplicht om mee te betalen aan de Griekse crisis? En kunnen we ze dwingen om mee te betalen... of moeten de financiële instellingen zelf bepalen... of ze met geld over de brug willen komen? Ik praat erover door met Mark Harbers, Tweede Kamerlid voor de VVD. Dag meneer Harbers, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van Stand.nl... u mag alleen maar ja of nee zeggen, hier komen ze. Ik betaal mijn rekeningen altijd op tijd. Ja. Banken en verzekeraars zijn ook verantwoordelijk voor de crisis... en daarom moeten ze meebetalen. betalen. Uh, ja. Moreel besef, dat kan je wel aan banken overlaten. Uh, inmiddels, ja. Goed, uh, en dan onze stelling. Banken en verzekeraars hebben de morele plicht om Griekenland financieel te steunen. Ik zeg even tegen onze luisteraars dat u daarop mag reageren. Natuurlijk, uh, kom maar op met u, eens of oneens. Dat kan door de SMS naar 7070, kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. Dus 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u eens of oneens twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Banken en verzekeraars hebben de morele plicht om Griekenland financieel te steunen. Eens of oneens? Um, ik ben het, uh, ben het eens. De vraag is of het uh, de morele plicht is. Het kan ook zakelijk gezien nog wel eens interessant zijn voor hen om uh, te blijven steunen. Ja, is dat zo? Want bankiers lijken mij bij uitstek mensen, die kunnen plussen en minnen. Nou, als ik al die bedragen voorbij zie komen waar Griekenland nu al uh, moeite van heeft om het terug te betalen, dan, dan, dan zal dat toch, no als je daar geld in steekt, krijg je dat toch nooit meer terug, lijkt me. Nee, maar waar we voor staan is, um, Griekenland loopt de kans in de komende weken failliet te gaan. Als dat gebeurt, um, uh, dan uh, zijn banken en verzekeraars, beleggers in heel Europa die Griekse staatsobligaties hebben, uh, ook grotendeels die waarde uh, kwijt. Um, uh, dus kan het interessant zijn als ze nu meegaan in een reddingsplan waarbij ze zeggen, nou wij eisen niet volgend jaar al uh, bij het aflopen die, die obligaties op, maar wij verlengen dat voor een aantal jaar om daarmee uh, te zorgen dat ze op langer termijn uh, wel een groot deel, of, of misschien de hele waarde terugkrijgen. Ja. Als we naar de Nederlandse situatie kijken, want dat, dat wordt ons natuurlijk, eigenlijk zijn we allemaal leken, af, afgezonderd van een aantal Kamerleden en uh, allerlei top-economen die er precies van weten hoe het allemaal zit. Maar uh, wat ons steeds wordt voorgehouden is, als we dit niet doen, dan, dan, ja, dan gaat het straks de hele Europa schuiven en dan krijgen we er allemaal last van via een crisis. Maar uh, net uh, via het ANP verschijnt er een berichtje dat uh, Nederlandse financiële instellingen lopen maar weinig direct risico bij een eventueel bankroet van Griekenland. De AM, ABN AMRO Zit erin met 1,4 miljard en uh, ING met 1,4? En dat is het dan ook. Ze hebben die uh, bedragen flink naar beneden uh, uh, bijgesteld. Ja, dat klopt. En um, als het helemaal alleen over Griekenland zou gaan... dan denk ik dat um, Europa die klap zou kunnen uh, opvangen. En hier in Nederland zeker. Het grootste risico is eigenlijk, en dat is ook het grote onbekende... waar eigenlijk geen enkele deskundige precies weet wat er gebeurt... is wat er na Griekenland gebeurt. Stel als Griekenland failliet gaat, dan kun, kan er gelijk twijfel ontstaan... of Ierland en Portugal nog wel terug kunnen betalen. En misschien zelfs Spanje erachteraan. En dan praat je over veel uh, grotere bedragen... en dan wordt het wel lastig om dat, uh, um dat terug te betalen. Dus het is eigenlijk dat besmettingsgevaar wat je af wil wenden, nog los Waarvan Wildersbom Wilders zegt, dat is echt bangmakerij... want zo gek zal het echt niet uh, gaan. Ja, nou ja, goed, kijk goed, en, en, het, het, het risico is wel aanwezig. Um, ik zou het risico liever niet willen uitproberen. Tegelijkertijd uh, zeggen we ook... er zijn hele strenge voorwaarden voor Griekenland. De vraag is maar of Griekenland aan die voorwaarden voldoet. Um, uh, en uh, of ze dus nog überhaupt in aanmerking kunnen komen voor, uh, voor steun. Maar het besmettingsgevaar over Europa, dat, uh, dat kan uh, fors uh, zijn. En dan gaan we het wel merken hier in, uh, mm. in Nederland. Ja. U denkt nog steeds dat dat... Uh, dat, dat, dat is eigenlijk het belangrijkste argument om, om uh, Griekenland te blijven steunen. Um, uh, dat is in ieder geval een, een heel belangrijk argument om, uh, om te blijven steunen. Kijk, het zit niet alleen in de zin of je twijfel hebt daarna over Ierland en Portugal. Het kan ook nog eens zo zijn dat Ierland en Portugal zelf gaan zeggen van ja, maar als de Grieken niet meer verder hoeven te bezuinigen en uh, uh, eigenlijk makkelijk wegkomen, want bij een faillissement wordt eigenlijk een groot deel van de staatsschuld kwijtgescholden. Uh, ja, dan kan uh, uh, Ierland en Portugal ook zeggen nou, waarom zouden wij nog al die zware maatregelen nemen als het ook zo makkelijk kan? Uh, uh, gewoon zeg ik betaal niet meer en uh, uh, daarmee... Daarmee uh, draait de rest van Europa ervoor op. Ja. Um, even terug naar de banken en verzekeraars. Want dat is een uh, roep vanuit de Kamer. En eigenlijk de jager onderstreept dat ook voortdurend. Die is daar ook mee nu naar zijn collega's toegegaan. Um, ja, hoezo eigenlijk? Als die banken en verzekeraars gewoon zeggen... ja, dat is een leuk plan, maar we doen niet mee. Wat dan? Um, nou, dat is ook meteen het hele ingewikkelde. Het kan eigenlijk alleen als ze vrijwillig meedoen, want de Europese Centrale Bank zegt, ja, als je ze dwingt om uh, mee te doen, um, uh, dan uh, krijg je nog steeds dat, uh, dat besmettingsgevaar, want dan moet iedereen gaan afboeken op al zijn schulden in, uh, in Griekenland. Um, uh, maar goed, het, het, het zou eigenlijk wel moeten, omdat van de hele Griekse staatsschuld van 350 miljard is nu zo'n 110 miljard wat uh, via leningen van andere landen in Europa is geregeld. Dus het grootste deel is nog steeds in handen van banken en verzekeraars. Mm -hmm. Maar er komt een een dag, als je maar door blijft gaan als overheden dat overnemen... dat uiteindelijk over een jaar of wat... de hele staatsschuld van Griekenland in overheidshanden is. Elders in Europa. En dat zou wel heel ingewikkeld uh, zijn. Want ik vind niet dat we dat als overheden in andere landen... allemaal over moeten, moeten nemen. Ja. Ten slotte hebben een aantal banken en verzekeraars... ook wel risico genomen door uh, maar te blijven beleggen in Griekenland. Ja. Maar goed, u, u zegt dus eigenlijk van... Uh, u, u constateert met mij dat, dat je kunt ze niet dwingen uh, om het te doen. En dan? Als ze zeggen, we, we doen het toch niet... Uh, je kunt ze inderdaad niet, uh, niet dwingen. Um, maar daarom zeg ik ook... het kan ook nog wel eens in het belang zijn... van de banken en verzekeraars zelf. Als Griekenland echt failliet gaat de komende weken... dan is de kans groot dat ze 70, 80 procent... van hun uh, waarde moeten, moeten afboeken. Nou ja, als je voor die keuze staat... zou je ook kunnen zeggen... nou, als ik mijn lening een aantal jaar verlengd... een uh, jaar of zeven wordt, uh, wordt genoemd... dan is de kans veel groter dat in tussentijd tussentijdje... de Griekse economie uh, op orde uh, kunt brengen. En dan op, uh, uh, op langere termijn wel je geld... Uh, geheel of grotendeels uh, terugkrijgt, dan leid je wel renteverlies. Uh, maar uh, de kans dat je daarmee uh, meer terugkrijgt... dan wanneer het binnenkort helemaal misgaat in Griekenland, is, is aanzienlijk. Dus dat kan ja. zakelijk interessant zijn om uh, vrijwillig te zeggen... nou, ik ga toch eens praten om te kijken of ik niet mijn uh, leningen moet verlengen. Ja. Um, ja, u zegt ze moeten het zelf weten. De Europese Centrale Bank zegt uh, we hebben het liever niet. Dus nee. dat, is al, dat is al geen goed, uh, goed advies, lijkt me. Nou, de Europese Centrale Bank die zit er eigenlijk heel strikt in... die zegt, zodra je hierover gaat praten... en het zou niet vrijwillig zijn... dus, dus banken en verzekeraars worden gedwongen... om die, uh, die schuld, uh, de looptijd daarvan uh, te verlengen... Um, uh, ja, dan uh, zien wij het toch als een, uh, een, een afboeking van de Griekse schuld... en dan zul je dus gelijk dat verlies in heel Europa moeten, moeten nemen. Nou, er zijn anderen, waaronder ook uh, de Europese ministers van Financiën... die zeggen, nou, als het helemaal vrijwillig is... dan hoeft die ramp zich niet uh, te voltrekken... Uh, uh, en ik vind dat je dan in ieder geval moet kijken of dat, of, of dat vrijwillig kan. Ik bedoel, die gesprekken zijn de afgelopen weken nog niet, uh, nog niet gevoerd. En we staan er nu voor dat dat in de komende weken wel onderzocht wordt... of banken en verzekeraars daar vrijwillig toe uh, uh, willen overgaan. Nou, nou is, uh, Nederland is een van de voorlopers op dit punt. Hè, met, met dit idee, zeg maar, Duitsland is daar ook snel aangehaakt. Ik begrijp dat Frankrijk nu ook wel uh, daarvoor is. Uh, dat zijn toch belangrijke landen in Europa, lijkt me. Dus gaat het ervan komen? Ja, en het zijn niet alleen belangrijke landen. Het zijn ook een paar landen die behoren tot een heel select groepje van landen die alles op orde hebben qua overheidsfinanciën. Die hebben ook de hoogste uh, rating, zoals dat heet bij de, uh, de kredietbeoordelaars. Dus, dus die hebben recht van spreken ook. Dus je? die hebben ook, ook uh, wel wat meer recht van spreken dan een aantal andere landen in Europa die er ook niet zo vreselijk goed, uh, goed voor staan. De Duitse Bondsdag heeft vrijdag al gezegd uh, dat uh, er een gepaste deelname moet zijn van al die uh, banken en verzekeraars. De Tweede Kamer in Nederland heeft het uh, gisteren gezegd, dus het lijkt me dat uh, Europa wel iets moet met dat signaal. Uh, je kan natuurlijk nog via een omweg die banken dwingen om uh, mee te doen. Dus door bijvoorbeeld die staatssteun uh, niet meer te garanderen. Uh, allerlei andere regelgevingen aan te scherpen. De bonuscultuur, ik noem maar wat. Uh, is dat nog een idee? Nou, ik weet niet of je het allemaal zo ingewikkeld uh, moet maken. Want dan ga je drie omwegen proberen. Terwijl ik zeg, van, uh, ga nou gewoon eens rechtstreeks het gesprek aan... en kijk waar men vrijwillig toe in staat is. Ja. Als je het, zolang je dat niet, niet weet, is het toch een beetje raar dat je eerst de drie omwegen gaat, oh. gaat doen. U, u vindt het als VVD nu al een behoorlijke stap, denk ik, om uh, zo in het bedrijfsleven u te mengen? Nou, nog los van het feit dat je. Uh, er zijn een paar banken die staatssteun hebben en mensen denken van nou ja, daar kun je dan uh, meer het gesprek aan. Maar er zijn ook heel veel banken die toch volstrekt uh, zonder staatssteun opereren. waar je dus ook niet. niet als overheid iets te zeggen hebt van wij vinden dat je dit of dat moet, uh, moet doen. Als ze geen onverantwoorde risico's nemen, want daar, daar hou je toezicht op... Uh, dan zijn die banken toch vrij om te bepalen wat ze, wat ze zelf doen. Hmm. Nog even voor de helderheid, hè, wat er gisteren in de Kamer is gewisseld... Um... Dat is dus echt van, als dit niet gaat gebeuren... dus die banken en verzekeraars doen mee... dan geeft Nederland geen geld meer aan Griekenland. Dat is de conclusie, toch? Nou, we hebben het uh, in dat opzicht een beetje open gehouden. Kijk, wat ik niet wil, is dat nu de hele schuld... of een groot deel van de schuld wordt kwijtgescholden. Uh, dat is de allerzwaarste vorm van meedoen, zeg maar, die je kunt bedenken. Uh, maar dat zou wel betekenen dat de Grieken met, uh, met de schrik vrijkomen. Die zien ondertussen hun, hun staatsschuld kwijtgescholden. Uh, die staat uit in de rest van Europa. Dus eigenlijk betaalt de rest van Europa daarvoor. En, en ze hebben zelf geen enkele druk meer om nog verder te gaan, uh, gaan bezuinigen. Nou, daar zitten heel veel uh, andere vormen waarvan je kunt zeggen... nou, misschien zou daar wel over te praten zijn. En de meest eenvoudige vorm is dat ze uh, de banken en verzekeraars zeggen... van uh, de leningen die volgend jaar aflopen, die verlengen we voor een aantal jaar... Uh, uh, zodat we over een jaar of zeven of misschien eerder uh, pas ons geld uh, terug gaan, uh, gaan eisen. Nou, we hebben gisteren gezegd dat moet een van de voorwaarden zijn... naast heel veel andere voorwaarden aan Griekenland... zoals dat ze hun bezuinigingen verder doorvoeren, dat ze Staatsbedrijven gaan verkopen, want dat levert gelijk geld op... om uh, de staatsschuld uh, af te lossen. Um, en op die manier ook uh, orde op zaken te stellen in Griekenland. Ja, maar het is niet zo dat uh, toen de jager met dat plan... bij, bij zijn uh, collega's kwam, uh, dat iedereen gelijk stond te juichen. Uh, sterker nog, uh, ik geloof zes landen nu wel. Uh, de rest niet... Uh, dus er valt nog wel heel hoop terrein te winnen. Ja, afgelopen vrijdag was het één land. Alleen Duitsland gisteren is er Nederland bijgekomen. Inmiddels zes landen. Um, uh, er zullen ongetwijfeld nog heel veel overleggen volgen in Brussel de komende weken. Want pas ergens in juli is de datum dat Griekenland echt geld nodig heeft... voordat ze failliet gaan. Um, ik zie dit een beetje als uh, de oplopende druk en de oplopende spanning. En onder druk worden heel veel dingen vloeibaar. Ja, dus het gaat lukken om iedereen in Europa op één lijn te krijgen op dit punt. Dat weet ik niet. Um, uh, wat ik wel weet is dat we als Nederland een aantal voorwaarden hebben gesteld... waarvan we tegen de minister hebben gezegd... met die voorwaarden gaat hij naar Brussel... en uh, kijken of je met die voorwaarden terug kunt uh, komen. Uh, en dan hebben we het er weer over als uh, Tweede Kamer. Maar die voorwaarden die zijn hard voor de Tweede Kamer, voor ons als VVD... en ook voor de minister zelf, want die heeft gisteren ook gezegd... Uh, ja, voor steun Griekenland. Het is nee, tenzij Griekenland aan alle voorwaarden uh, voldoet. Ja, um, intussen, ja, dat heeft natuurlijk ook wel meegekregen in, in Griekenland. Daar is het op het moment, uh, iedereen is aan het staken daar. Uh, er is een hoop, uh, hoop rumoer natuurlijk. Het, uh, ik bedoel, kijk, want we doen net alsof die Grieken helemaal niks, niks doen tot nu toe. Maar dat is natuurlijk ook niet waar. Uh, als je ziet wat daar moet, kan daar überhaupt nog meer gebeuren? Um... Ja, um, we hebben een hele deskundige instantie, het, I het IMF. Uh, die kijkt echt van wat kan een land aan en wat kan het dragen. En er is nog heel veel meer wat er in Griekenland kan gebeuren. Natuurlijk begrijp ik mensen die daar demonstreren. Uh, het zullen ook mensen zijn die het zelf niet al te breed hebben. Maar een van de dingen die Griekenland zelf op orde moet zetten... is bijvoorbeeld uh, dat ze goed aan uh, belastinginding uh, doen. Mm. Uh, en met name de rijkere mensen in Griekenland... Uh, daar is belastingfraude, belastingontduiking toch een nationale uh, sport. Dat is een probleem wat ze zelf kunnen oplossen... Uh, uh, want ik heb eerlijk gezegd ook nog wel af en toe te doen... met, uh, met uh, mensen die zelf daarvoor een minimumloon werken... en wel belastingen betalen. Maar ze zullen gewoon veel strakker uh, de middengroep... en hogere inkomens moeten aanpakken... die uh, op dit moment aan belastingontduiking doen. Ja. Um, nog even één ding wil ik u voorleggen. Dat is een reactie van een van onze luisteraars. Um, die zegt van, ja, het is leuk en aardig allemaal... maar doordat banken en verzekeraars en pensioenfondsen... want die worden ook genoemd, uh, hierbij worden betrokken... wordt het risico voor de gewone burger nog, nog groter eigenlijk. Want we zijn daar allemaal wel op een of andere manier mee, mee verbonden natuurlijk het uh, risico's zijn er sowieso voor uh, de spaarders, de gepensioneerden in heel de Europa. Als Griekenland nu failliet gaat, lopen we ook het risico dat er weer banken en pensioenfondsen in, uh, in, in de problemen komen, omdat ze acuut moeten afboeken op uh, de schuld die ze hebben in Griekenland en andere uh, schuldenlanden. Uh, ik denk dat we moeten kijken of er een oplossing mogelijk is waarbij je misschien niet direct al het geld uh, terugkrijgt, maar wel op langere termijn uh, uh, uh, daar wel de zekerheid op kunt hebben. En Vandaar dat, dat ik ook zeg van ja, banken hebben Verzekeraars moeten dan meedoen door niet volgend jaar hun geld terug te eisen... maar over een, uh, over een aantal jaar. Ja. Um, maar het klopt, het is, het is gewoon een afschuwelijke situatie... waarbij je eigenlijk alleen nog maar keuze hebt uit, uh, uit een aantal kwaden. En um, uh, wij voor de taak staan om te zorgen dat je een goede inschatting daarvan maakt... en uh, zoveel mogelijk de risico's probeert te beperken. Goed. Wacht, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zo meteen bij u terug om die reacties even door te nemen. Banken en verzekeraars hebben de morele plicht om Griekenland financieel te steunen. Dat is onze stelling. 47% is daarmee eens, 53% oneens dus. En er is door 1150 mensen gestemd tot nu toe. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Banken en verzekeraars aanspreken op moraliteit... dat is natuurlijk ongelooflijk naïef. In de wereld van kapitaal gelden wet van winst en verlies... en niet van moraal. Het enige wat zal helpen is dat ze keihard geconfronteerd worden... met de eis, jullie doen mee loopt het in Griekenland mis en jullie komen zelf in de problemen, dan hoeven jullie niet meer te rekenen op staatssteun. Ja. En dan is het net als met de vorige kredietcrisis, uh, wij staan niet meer garant. Goed, duidelijk, duidelijke taal. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ik denk dat geld, uh, uh, je moet je zien als grondstof... en uh, we worden voortdurend gewaarschuwd voor uh, uh, de oorlog om grondstoffen... Die is zelfs al gaande in, uh, in onze eigen voortuin. Er wordt uh, koper gestolen van de NS. Uh -huh. uh, nou, als je geld ziet als grondstof, dan snap je onmiddellijk wat je moet doen. Je moet die mensen helpen. Uh, want het gaat tenslotte ook om de kwaliteit van leven uh, van de Grieken. Nou, Laten we nu eens echt beschaafd zijn en daar aandacht voor hebben. En niet moeilijk doen over geld. Goed, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Baarde en Rotterdam de banken en de verzekeringen uh, hebben niet het recht moreel om uh, miljarden naar Griekenland te sturen, want zij beheren ons geld. En u kan uw spreker wel zeggen dat uh, ze zelf in de moeilijkheden zouden komen als het in Griekenland mis zou gaan en dat dat uh, dan zijn repercussies heeft voor ons. Maar dat is in tegenspraak met wat hij eerder zei, dat in Nederland het maar beperkt is wat de banken uh, in Griekenland hebben uitstaan en dat Nederland de klap uh, wel, juist wel goed zou kunnen opvangen en er niet veel van zou kunnen merken als Griekenland failliet ging. Dus ik blijf bij mijn standpunt dat de banken en de verzekeraars niet het morele recht hebben om hun geld weg te sluizen naar landen waar ze eigenlijk niets mee te maken hebben. Nee. Bovendien wordt Griekenland er niet door geholpen. Integendeel, Griekenland wordt gedreven naar een chaos of een burgeroorlog als het zo door moet gaan. Ze kunnen niet aan al die harde eisen voldoen. De Griekse samenleving is totaal anders georganiseerd dan onze er is veel corruptie. Ja. De enige mogelijkheid voor Griekenland is de eigen munt weer terugkrijgen. Al kost dat op het moment veel. Maar dan kunnen ze doen wat ze willen. En dan kunnen ze overleven zoals ze dat in de hele geschiedenis tot nu toe hebben gedaan. Maar dan zouden ze uit de euro moeten wat u betreft. Natuurlijk. Ja. En dan zou dat, dat zou ik vurig hopen, een voorbeeld moeten zijn voor alle eurolanden. Dat ze de euro weer afschaffen. Want het is beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. U wilt de hele euro afschaffen? De hele ja. euro. Okay. De morele moed zou er moeten zijn bij de politiek. ...om te zeggen, we hebben gefaald, we hebben een modetrend gevolgd... ...de euro is niet mogelijk in een, in een Europa waar de economieën zo ongelijk zijn. Goed, dank u wel. er dat is al genoeg voor gewaarschuwd. Dank u voor het bellen. Stand.nl, Goedemiddag. Goeiedag, u spreekt met uh, Van Nieuwkuik. Um, Richard Verluga, ik ben het in uh, zoverre eens met de stelling. Niet zozeer dat ze de morele plicht hebben, maar ik denk ook de zakelijke plicht. U uh, spreker zei dat al. Ik denk dat het zakelijk gezien nog wel interessant voor hun kan zijn om mee te doen. Uh, overigens, na wat argumenten die zei, heb ik nog wel een vraag. Um, aangezien uh, Griekenland failliet kan gaan, wat zouden dan de gevolgen kunnen zijn? Er werd gezegd uh, dat Spanje en, Grieken en uh, Ierland... ...en Portugal ja. dan ook minder uh, moreel, of moreel hebben om aan uh, bezuinigingen mm -hmm. te voldoen. Dat begrijp ik niet helemaal, want als ik met mijn bedrijf failliet ga... Uh, ja, ...dan moet ik toch hard bloeder bewijzen bespreken. Uh, waarom is dat bij die landen dan niet zo? En is het niet zo dat als Griekenland nu failliet uh, verklaard wordt... ...dat dat bij de andere landen juist zal bijdragen... Dat ze nog harder ja. uh, ervoor gaan zorgen dat dat niet voorkomt. Want u zegt, uh, je wilt toch uiteindelijk liever niet failliet verklaard worden. Dus, dus je doet er alles aan om dat tegen te gaan. Maar goed, dat is misschien ook wel een signaal nu. Als Griekenland heel makkelijk maar steeds wordt geholpen... dan denken die anderen van nou, laten we ook maar uh, wat even wat rustig aan doen met die bezuinigingen. Uh, dat, dat zit er natuurlijk wel achter. Maar we gaan dat zometeen nog even aan meneer Harbers door, voorleggen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Half Margenland. Ik uh, ben het ook van harte oneens met de stelling. Ik, uh, uh, je kunt uh, de problemen als het ware van te of zien aankomen. Om te beginnen waren er geen harde sancties. Dat, dat hebben de grote landen, zoals vooral Duitsland en, en Frankrijk... die zijn daar, hebben daar schuld aan. Hè. Er waren geen keiharde garanties. Helemaal aan het begin bedoelt u? Van, uh, ja, dat ja. Is, daar begon de fout op. Maar dan no. nog, hè, dan, dan krijg je dat je een aantal landen bij elkaar gaat vegen... die economisch helemaal niet bij elkaar horen. Je hebt de verzorgingsstaten, Dat horen wij toe, met Duitsland en al die andere landen. Je hebt de ontwikkelingslanden. Dat is meer Oost-Europa. En je hebt de geldverslavingslanden. De, de, de, de verslaafd aan het goede leven. En dat zijn die zuidelijke landen. En naar is daar echt koploper van. Nou dan denk ik dat is een bodemloze put. Het is niet te verenigen. Dit had nimmer moeten gebeuren. Je kan al zeggen ja, nou moeten ze terug naar de dracht, maar Dat zal ongeveer een devaluatie van zo'n 80% ten opzichte van de euro tot gevolg hebben. Dus je bent je bent je geld kwijt. Laten we er nou vanuit gaan dat we ons geld kwijt zijn. Dat is eenmalig en, en, en hou dat bij eenmalig. Als we door blijven gaan en, en al die zogenaamde deskundigen... die weten het gewoon niet, daar, daar komt het nee, ook niet ja, over. Ja, dat, die is, jarige, dat is inderdaad die, zo, De jaren, die weten het gewoon niet. Ze moeten ons wat vertellen en dan gaan ze maar ja. vertellen... dat maar, het allemaal goed komt. Maar, maar u, u zegt eigenlijk van die is het, geloof ik... die wij nu als Nederland daarin hebben zitten... u zegt, nee, dat, dat is dan maar ja, weg, Do, doe maar, maar hou er nu mee op gewoon. We houden er nu mee op, ja, jou. duidelijk. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Dag meneer Jurgen. Of, nee, hoe was u van de... Jurgen van den Berg, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja, goedemiddag. Nou, ik uh, kijk niet Griekenland, maar Europa is een failliet casino. Hè? En er uh, wordt hier wel gespeeld met uh, bevolkingen. Uh, nou, zei die uh, meneer uh, Halbers uh, uh, zo uh, uh, onomstotelijk uh, dat die... Uh, Banken en uh, verzekeringswereld, die zou nu in tegen zijn, meen ik dat die uh, op een ja en nee uh, vraag antwoorden. Uh, ja, ja, dat zei hij wel. Ja, ja. ja. Dan breekt echt mijn klomp. Hè. Maar dat is typisch het uh, VVD-verhaal, maar. Uh, de, de, de, er wordt uh, beloning gegeven uh, aan uh, zwendelaars uh, en die gaan dus fluitend uh, door met elkaar met belastinggeld gesubsidieerde, waar de VVD zo tegen is als het om cultuur gaat: belastinggeld gesubsidieerde gigabonussen, en we hebben het over miljarden. En een collega VVD draait dan om 200 miljoen te bezuinigen de cultuur die banken in Griekenland, die, of te, de, die banken die nu dan uh, uh, uh, zitten te steggelen tot te, en, en, te, en te, te dealen en te wielen. Want daarom duurt het zo lang voordat er een uitslag is. Want die willen gewoon niet opdraaien voor, hun sch ja. voor de schade. Maar die hebben in Griekenland uh, uh, geld verleend zonder zich uh, terdege te interesseren. Voor, uh, of dat wel uh, ja. rechtvaardig was, of dat dat wel gedekt was. Ik heb nog een paar lampjes knipperen. Ik ga door naar de volgende. Dank voor, uh, voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg hem maar. Aha, ik uh, ben het uh, geheel oneens. Uh, Griekenland moet geen rode rotcent meer krijgen. En laat ze maar direct uit de euro stappen. Oké, okay, nou. Aan, aan zulke landen heb je helemaal geen fluit aan. Uh, u, u, u bent niet bang dat dat dan vervolgens dat, dat de hele boel gaat schuiven daardoor? Want dat, daarvoor worden we steeds gewaarschuwd, hè? Nou, laat ieder, i, ieder land zijn eigen munt maar weer terugkrijgen. Dat is veel beter dan die euro. Want dat is, de euro is maar drie keer niks. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja? Ja, u bent de laatste. Oh, dat is fijn. Uh, u spreekt met mevrouw Kleef. Ik heb een opmerking. Uh, onze Jan Kees, die rijdt nu al met zijn tangels naar de pensioenen. En dan denk ik, die pensioenfondsen, die hebben het al moeilijk, al jaren. Zijn nog steeds niet op niveau. Mensen krijgen er jaren niets bij. Dan denk ik, ja, het is maar lekker. Uh, beslis maar eventjes de pensioenen ja, dus ja hadden we er ook nog eventjes bij. Ja, dus de banken en de verzekeraars, dat vindt u prima, maar die pensioenen die hoeven niet nou, mee te doen. nou, ja, de pensioenen, ik bedoel, uh, mijn man die is helaas overleden, heeft daar 45 jaar voor gewerkt en het is uh, afgelopen tijd het is te huilen met de pet op. En dan denk ik van nu komt sinds een dag of wat hoor ik Jan Kees over de pensioenen praten, ja. denk ik, oh lala. La, ja, worden ja. we er weer bij betrokken. Ja, ja. Het is wel leuk geld uitdelen wat niet voor jou is. Nee. En maar... je zit, we zitten er al in met onze belastingcentrum, als het eventueel door zou gaan. Ja. Het dus... punt, punt is duidelijk, mevrouw, dank voor het bellen. Tot de dienst, dag weer. Uh, we gaan terug naar Mark Harbers, die heeft meegeluisterd, Tweede Kamerlid voor de VVD. Uh, wat vond u van uw reacties? Nou, ik, ik kan me uh, de gevoelens die hier langskomen allemaal helemaal voorstellen. Want um, ja, als ik hier zit, dan denk ik ook van waarom zouden wij de Grieken moeten, uh, moeten helpen? Um, Terwijl maar dan we hier bezuinigen dat op de cultuur, de PGB, nou ja, noem het allemaal op. Defensie, ja. hoeveel mensen moeten er niet uit? Ja, en dat is, ook, dat is ook nauwelijks uit te leggen. Maar het houdt wel verband met wat, de vraag die uh, een beller had van... ja, maar wat gebeurt er dan als een land uh, failliet gaat? Um, en daar is het dus precies anders dan bij een bedrijf. Als een bedrijf failliet gaat, dan komt de curator langs... en die koopt alles op en, en, en die zorgt dat er misschien nog wat teruggaat naar de schuldeisers. Het probleem is bij een land wat failliet gaat... Die, dat zegt gewoon, nou ja, wij hebben zulke hoge schulden... wij kunnen het niet meer terugbetalen. Uh, dan is het gewoon echt weg. En dan is die staatsschuld weg. En die staatsschuld die is al lang de, de afgelopen jaren uh, gekocht. Die staat al bij banken en verzekeraars in heel Europa. Niet in Nederland, maar wel in Duitsland. En vanuit, Duitsland wordt, vanuit Nederland wordt ook weer belegd in, uh, in Duitsland. Dus zo zitten we erin. Uh, en het is dus... Uh, eigenlijk aan ons om te zorgen dat dat verlies zo beperkt mogelijk blijft. Ja. En daarbij kan dan helpen dat die banken en verzekeraars zeggen... nou, ik hou mijn vermogen in stand, maar ik, ik wil het niet volgend jaar terug... en ik geef uh, een aantal jaren extra aan, uh, aan Griekenland. U, u pleit inderdaad voor langere looptijden wat betreft die leningen. Uh, wat je hier, want dat, dat, dat is natuurlijk de discussie die onmiddellijk erbij betrokken wordt... op de achtergrond, dat is, dat is toch de hele euro. Hè? Je hoort toch heel veel mensen nu ineens zeggen van... Uh, ja, we, daar hadden we nooit aan moeten beginnen... en eigenlijk als we dat nu nog af kunnen, uh, laten we dat alsjeblieft doen. Maar dat is toch ook niet echt uh, reëel, lijkt me. Nou, in wezen heb je dan, roep je dan dezelfde situatie over je af. Als je zegt Griekenland uit euro.. Uh, dan kunnen ze hun eigen munt invoeren... die uh, is gelijk bijna waardeloos. Maar de staatsschuld die ze hebben... hebben ze in de rest van Europa en nog steeds in euro. Dat wordt helemaal onbetaalbaar voor de Grieken. Dus ik denk dat we dan nog sneller... Uh, in het scenario zitten dat uh, de rest van Europa... zijn verlies moet, uh, moet nemen. Um, uh, daar is de oplossing voor. Um, een van de bellers zei het terecht... van ja, met die sancties, uh, uh, die waren nooit goed uh, geregeld. Um, nou, Daar zijn we nu wel uh, volop mee bezig. Nederland en Duitsland voorop. Om te zorgen dat die sancties straks wel goed gaan werken dat je landen die uit de bocht uh, vliegen veel eerder tot orde kunt roepen. Ja, nog even. De, de, ik geloof dat de eerste Bellen was: het die zei van. Uh, uh, kijk, als die banken en die verzekeraars niet meedoen, nou prima, maar laat ze dan ook niet uh, lopen zeuren als ze straks uh, uh, zeg maar die crisis hun raakt en, dan, en dat ze weer komen uh, klagen over sta, uh, staatssteun. Ja, maar dan breng ik in herinnering wat er gebeurd zou zijn... als de regering drie jaar geleden had gezegd... ABN AMRO redden we niet, je valt maar om en je gaat maar failliet. Dan waren toch heel veel Nederlanders hun spaarbankboekje daar, uh, daar kwijt uh, geweest. Dus dat is eigenlijk geen, uh, geen optie. We hebben uh, op dat moment niet de bank gered... maar wat we eigenlijk gered hebben, dat zijn de spaartegoeden van, uh, van de Nederlanders. Uh, dus dat zit dus net een slagje uh, ingewikkelder. Want ik geloof ook niet dat die beller zou zeggen... 'Van nou ja, laat al die banken maar op'. Uh, omvallen en, en zelf het verlies zou willen nemen. Ja. Nog even een politieke vraag. Bent u onder de indruk van de, uh, ja, de statements die Geert Wilders hierover afgeven? Die zegt eigenlijk nog niet van nou, als dit helemaal misgaat, dan trek ik de stekker eruit. Maar hij zegt wel, dan heeft het kabinet een enorm probleem, want dan gaan wij een deel van die bezuinigingen misschien niet meer steunen. Ja, ik, ik neem een probleem op het moment dat ik ervoor sta. Ik probeer nu uh, te kijken of we met strikte voorwaarden aan Griekenland uh, uh, deze boel kunnen, uh, kunnen redden. Dat is nog niet zeker de komende weken. Uh, uh, en we moeten dan ook even kijken waar we, uh, waar we weer uitkomen. Maar ik neem ieder probleem pas als ik ervoor sta. U bent de politicus, ik hoor het al. Uh, dank voor uw bijdrage, in ieder geval aan stand.nl. Mark Harbers, Tweede Kamerlid voor de VVD. Nog even naar de laatste stand van zaken op onze site. Banken en verzekeraars hebben de morele plicht om Griekenland financieel te steunen. Um, ruim 1200 mensen gestemd, 48% eens, 52% is het oneens. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Nu zit hier Elsbeth voor de onderwerpen van dit is de dag. Ja, inderdaad. Nou, het rituele slachten dat, uh, is uh, natuurlijk een onderwerp dat veel beroering wekt, ook binnen de Partij van de Arbeid, met name de moslims en de joden binnen de Partij van de Arbeid zijn het niet eens met het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Grote discussie daarover. We hebben daar twee gasten over. Iemand uit Joods en iemand uit Moslimhoek. Tineke Nertlebos, die vindt dat er nou maar eens bewapende mensen op die boten, op die Nederlandse schepen moeten. En die eh, voert haar een pleidooi voor. Gaan we allemaal horen zometeen na tweeën. Ik wens u een prettige dag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.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 Met boeken. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.